Timbuktu is sinds begin deze maand in handen van Tuaregs en andere islamitische rebellen. Veel westerse inwoners van Mali zijn gevlucht, uit angst gekidnapt te worden. In El Salvador is afgelopen zaterdag niemand vermoord. Dat is voor het eerst in drie jaar, want in die periode werd elke dag minstens één iemand gedood. El Salvador wordt geteisterd door geweld van drugscriminelen. Bendes zorgen voor gemiddeld 18 moorden per dag. President Funes zegt dat de eerste moordloze dag in drie jaar te danken is aan veiligheidsmaatregelen van zijn kabinet. Het weer in het Binnenland Helder en kans op lichte vorst... komende dag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Zouden van de zouten van de zouten de zouten van van de zouten van de zouten van de zouten van de zouten van De ketel. De baboe. Sneden, de Het Indo-Indomania staat niet voor een identiteit, maar voor een gevoel. Waar iedereen aan kan meedoen. Vertaald in een feestje dat Indomania heet. En het gaat over mensen en hun kunst en cultuur en over verschillende culturen. Die ooit met elkaar verweven raakten en, en elkaar voor altijd zouden veranderen. Indomania is niet bedoeld om dat weer opnieuw te scheiden, maar om het te ontrafelen. Want het kan nooit kwaad om vast te stellen dat een en ander niet uit de lucht is komen vallen. Wat we vandaag laten zien, laten horen en laten proeven, heeft een achtergrond. Een achtergrond die al eeuwen deel uitmaakt van onze cultuur. De Nederlandse cultuur die nooit deze vorm zou hebben aangenomen zonder die invloeden. Van hen wiens existentie en soms ook hun lot diep verbonden was en is met een koloniaal verleden. Een bijna niet te benoemen sfeer die iedereen die zich hiermee verbonden voelt vervult met gevoelens. Gevoelens van trots, melancholie, maar ook van schaamte en verdriet. In Omania is een festival dat op een unieke en speciale manier aandacht besteedt aan talrijke cultuuruitingen. die de speciale en nu unieke wisselwerking van de Indocultuur met de Nederlandse cultuur en vice versa aan het licht wil brengen. Voor iedereen die daar belasting is Dat was jazzvocalist Monika Akihari. En haar man Niels Brouwer op gitaar. Ze zong in de taal van haar Molukse voorouders. En dat deed ze afgelopen Tweede Paasdag in de Melkweg tijdens de vierde Indomania, georganiseerd door Rob Malash en Sam Chiu... die je net hoorde uitleggen eh, wat ze met Indomania precies willen. Hè? Dus een gevoel delen. Nou, ze hadden samen een uh, mooi programma in elkaar gezet... met heel veel muziek uit de Indische hoek. Natuurlijk Lois Lane in de originele bezetting verrees we even uit haar assen. Indo-rock entertainer Jimmy Green die gaf een concert. Diederik van Vleuten deed een aangepaste versie van zijn theaterstuk... over zijn oom de planter. Nou, en die prachtfilms van uh, Retel Hemrich die werden weer vertoond. En er was een Show, beeldende kunst aan de muren, nou goed, voordrachten. En natuurlijk heerlijk Indisch, eten, ja zeg, heel erg lekker. En er kon gedanst worden, Nou, noem het allemaal maar op. En wie kon Indomania nummer 4 beter openen dan Adriaan van Dies, hè? van wie op dit moment de prachtserie over Indonesië op tv te zien is. Hè? Rob Malars interviewde hem op het podium in de Melkweg in Amsterdam. Deze zaal, dit heet de oude zaal, zoals u wel ziet, hè, Adriaan. <lacht> <lacht> <lacht> ik de oude mannen zitten ik ben ontzettend uh, trots ja. en vereerd dat Adriaan Petis hier uh, aanwezig is, natuurlijk. Hij is een hele goede bui, hij heeft namelijk bronchitis. Hij heeft zijn autosleutels gegeten, dus met de taxi hier gekomen. Hij is in één woord dolgelukkig dat hij hier is. <lacht> Adriaan Pedis... Die ga ik een aantal vragen stellen over zijn uh, televisieserie uh, op de VPRO. Adriaan van Dis in Indonesië. Hij moest net nog vragen hoe het heet. <laughs> ik, dacht, <laughs> ik dacht dat het Adriaan in Indië was, maar dat was een slip of the tongue. Maar goed, ik vind het zelf echt een fantastische serie. En eigenlijk niet om de dingen waar het accent op gelegd wordt, elke keer, voor elke aflevering. Maar eigenlijk alleen om het licht. Dat krankzinnige Indisch indonesische licht. Ja, maar dat er in voorkomen. <laughs> Het is, dat is zo ontzettend ander licht dan dit, uh, uh, ja, dit grauwe, niet-Indische uh, weer. Hè, wat we nu vandaag ook al hebben. Dus dat vind ik heel fascinerend. Ik ben, ik ben wel in Indonesië geboren, in Bandung. Maar ik ben nooit terug geweest. Want ik had niet zin om mee te doen met die... Uh, mode van, uh, jongens, we gaan allemaal gezellig uh, onze wortels opzoeken. Ik dacht, nou, dat zie ik nog wel eens een keer. Als het echt niet anders kan, dan doe ik dat wel eens, maar niet, niet nu. Dus ik ben er nooit terug geweest, maar naar aanleiding van die serie van Alian, denk ik, nou, ik vind eigenlijk het licht wel uitermate belangrijk, Ook daar wil ik wel heen. Wat niet wil zeggen, dat ik die mensen natuurlijk niet interessant in vind. Maar ik vind het toch allemaal een beetje erg weemoedig. Is dit een Wat, vraag? Ja... Uh, Hebt je daar het accent op Nee, nee, nee, je weet niet wat je zoekt. Je vindt iets, maar dat is vaak niet wat je zoekt. Het enige wat ik wist is dat we uh, met het fotoalbum... Kunt u mij verstaan? Ja. ...van het fotoalbum van de familie op reis gingen... ...en daar een paar minuutjes over spraken om te kijken... ...wat de echo is van Indië in het moderne Indonesië. Van de aanwezigheid van Nederland nu. En wat ik ook wilde was het tafelzilver opgraven in Sumatra. Maar daar is het helemaal niet van gekomen omdat ik al daar steeds meer beschaamd raakte eigenlijk over de aanwezigheid. Dus ik dacht dat tafelzilver mogen ze al houden. Als het al niet gewoon een kwartier na het begraven was opgegraven. <lacht> uh, en ik wilde vooral uh, ja, eigenlijk de oude taboes van vroeger voor mijzelf slechten. Bijvoorbeeld Sukarno, hè? Ik ben opgevoed met de idee Sukarno als baarlijke duivel. Maar tegelijkertijd merkte ik toen ik daar was... dat Sukarno nu een hele belangrijke rol speelt... en inderdaad vereerd wordt. Uh, en ik vond het dus heel belangrijk om dat bij mijzelf te overwinnen. Niet dat ik iets tegen die man had... want ik had al twee delen van meneer Giebels gelezen over Sukarno. En toen vond ik het eigenlijk een hele leuke man. Al kleeft er bloed aan zijn handen, al is het een boef geweest. Het was wel een man met charisma en een character... Dus dat uh, Maar tegelijkertijd wat mij zo opviel Een product van volkomen koloniale opvoeding uh, Al had hij Een moeder die Balinese prinses was Al was zijn vader Uit uh, Surabaya En een uh, Echte Indonesiër, Maar ook nog lid van uh, de Theosofische Vereniging Allemaal weer linken met mijn eigen familie Want mijn eigen familie was Theosofisch uh, Maar vooral als een toespraak die hij geschreven heeft. Zijn mooie toespraak 1931: Indonesië klaagt aan. Wat nu behoort tot de klassieke teksten in Indonesië, maar geschreven in het Nederlands. Ja, maar ik heb begrepen dat jij uh, eigenlijk, uh, hem eigenlijk als een soort indo uh, Nee, zien. nee, niet eigenlijk. Er is ook. een gerucht, daar heeft Giebels het ook over. dat Sukarno, omdat hij op de, uh, de, de, de, de HBS zat in Surabaya. ...en omdat hij kaal was vooral, eigenlijk een Indo zou zijn. Want eh, Indonesiërs worden niet kaal, ja, alleen ja, Indo's worden ja, kaal. Ja, ja, ja. Uh, en daarom droeg hij dat pechi, dat pechi nationaal. Maar dat, ik zeg dat, ook in het programma, dat dat gerucht ging. Maar dat een van de mooie dingen over de geschiedenis van Indonesië is... ...dat het alleen hangt van geruchten, omdat de echte geschiedenis is afgeschaft onder Suharto. Dat wordt nu weer opgenomen. Uh, maar he, mensen spreken elkaar voortdurend tegen in feiten en getallen. En, het is heel, en, de, en de waarheid ligt in het archief, tien kilometer, maar dat wordt maar slecht bezocht. Maar ja, uh, vind je het nou bijvoorbeeld niet ontzettend pijnlijk om met die uh, Indonesiërs daar te praten? Die bijvoorbeeld, waarvan je bijvoorbeeld, je kunt vergelijken met Duitsland. Die mensen die hebben dus je gewoon heel veel mensen vermoord. De, de, de, de Nederlanders, volgens, ja. de, Nou, de Nederlanders niet, maar ook de Indonesiërs. Ja, iedereen. Kijk, dat is het veel ja, van de ja, oorlogen. Hoe heb je dat... Ben je dat... Nou, ik, ik ben niet van de excuusindustrie. <coughs> ik ben nieuwsgierig. Dus ik zeg, mijn vader was een kneller, Maar die wou niet... Uh, was te zwak, te ziek, te moe, te misselijk, na 3,5 jaar Pakambaru Railroad, na uh, de torpedering op de Junyu Maru, uh, oh. op weg naar Sumatra, waar van meer dan 6.000 mannen... waaronder een paar duizend rumushas... dwangarbeiders, Javaanse dwangarbeiders... maar 400 overlevenden. Toen moest hij onder de wapenen. Dat heb ik allemaal verteld in de eerste aflevering of de tweede. En dat bracht hij niet op. Maar tegelijkertijd had hij er moeite mee. Want als je, om tegen zijn eigen mensen te vechten... zoals hij dat noemde. Want als je die klas van hem ziet... dan zie je dat dat een vrij donkere klas was. En uh, hij stond dan toevallig niet... aan de kant van nationalistische inspiraties. Omdat hij uit de familie kwam... die hun kom af hun, laten we zeggen, Indonesische kant, verlogenden. Uh, maar toch, uh, die tweestrijd in hem, dat vertelde ik de Indonesiërs, dat hadden ze niet anders dan begrip voor. Bovendien, in de eerste omgang zijn mensen waar het er beleefd, ze zeggen toch niet waar het precies op staat. Daarvoor moet je naar Sumatra, daar zeggen ze meteen waar het op staat. Maar in Java hebben ze een hofcultuur en een zekere omzichtigheid, dan zijn ze niet kassar, zoals Hollanders die meteen een antwoord willen hebben op een vraag. Dat is ook even wennen. Maar wat vond je nou het meest merkwaardige wat je daar uh, ervaren hebt? Het meest merkwaardige vond ik, maar dat vond ik al de eerste keer dat ik er was... ...dat alles er al was in Indonesië. En dat je je waarom waren die Hollanders er eigenlijk? Behalve om schatten te halen, maar niet om iets te brengen. Ze dachten dat ze iets brachten later met hun ethische politiek. Alles was er. Behalve democratie. Het was een hofcultuur, een hoogwaardige hofcultuur. En armoede en onwetendheid. Het lezen, het schrijven werd niet gedeeld met het volk. Dat werd toegehouden aan, aan een kleine elite. Maar die kennis was er. En, ik moet even mijn telefoon doen, doet u het ook? <lacht> uh, ja, en dat, dat verbaasde me, dat ik, dat ik eigenlijk onder de indruk was over de, de, de hoge cultuur. De kennis. Ja, niet misschien op straat, maar zeker bij mensen die uit uh, milieus kwamen waar die kennis voorhanden was of die zich later die kennis hebben verworven op de universiteit de laatste vraag aan je, zou je daar willen wonen? zou je daar willen wonen? Uh, zo is dus dat, dat, dat nee, is helemaal geen raar <laughs> vraag, want overal waar ik ben kijk ik altijd naar de makelaarsbordjes in welke ja, ja, ja. raarste plaatsen. Al, ja. Maar als ik zo binnen de zou ik op Sumatra wil worden, daar voelde ik me heel thuis. Daar ben ik verwekt, nou jij begrijpt, ja. uh, ik heb er beste herinneringen aan, maar daar, daar, daar ik voelde ja, maar, maar, ik wat ja, Je was, ik, was een soort liefdesbaby waarschijnlijk. Uh, dat heb ik ervan ja. gemaakt, ja, ja, ja, want dat ja. was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee, ja, maar de Mijn moeder, ja, de hormonen deed het en mijn vader ging op zoek naar... Die had gediend onder mijn moeders eerste echtgenoot. En het bericht dat hij onthoofd was, was nog wel of niet doorgekomen. Maar in ieder geval, dat zoeken, het, uh, ik zit hier, ik ben het resultaat van die zoekactie, ja. Dus verkeerd gezocht. Ja, ja. Uh, maar goed, zou je er ja. willen, ik, eh, op Sumatra zou ik wel, wat ik een leuk stadje vond, was Pakambaru. Alles was er lelijk, alles was er scheef. Ja. Maar het had uh, iets van een soort wilde westen een pioniersstadje waar ja. olie geboord wordt, waar overal palmolieplantages omheen worden gezet voor de bio-industrie of de bio weet ik het wat ook, uh, niet bio-industrie hoe heet dat nou? Om auto's te rijden. Biogenes. Nou u weet het, ik ben dat moeilijk. Maar in ieder geval om, om, om biobrandstof bio als ik ja, ja. het uh, Biobrandstof. En ik vond daar was een grappige sfeer van uh, mensen die van plan waren uh, een Sumatra op de kaart te zetten. En een spirit van economische groei, we zijn er, luister naar ons, over tien jaar zijn wij de baas. En dat sprak je we wel aan? Dat spreekt me we wel aan, ja. ja, ja. Goed. Je uh, sprak het me aan dat Indonesië een land is waar Nederland misschien over dertig jaar ontwikkelingshulp kan vragen. Ja. Dat zou uh, heel leuk zijn, ja. ja. Bedankt. Nou, uh, zijn er mensen die graag iets aan ADM willen vragen in verband met uh, die televisieserie? Geneer u niet, want domme ja. vragen bestaan niet. Alleen maar domme antwoorden. Ja. Uh, kun jij die die, die vooral uh, was eerst. Ja. ja, ik herhaal de vraag wel. Uh, uh, het, gaat, het gaat veel sneller als u het gewoon uh, vraagt en dan herhaal uh, ik het. Jawel. Nou, ik wil eerst zeggen dat ik het een geweldige serie vind. Dat ga ik niet vertalen. De vrouw vindt het mooi. En uh, verder wil ik vragen, komt u op dvd? Ja, het komt op een dvd. Ik geloof bij de laatste uitzending komt er een dvd-box. Oké, okay. ja. heel goed. Goed. Maar al, ja, ga u gaan. Uh, u hebt gezegd dat, uh, dat u gewacht hebt totdat uw moeder was overleden. Ja. Nou hebt u die ervaring gehad. Vindt u dan niet jammer dat u zo lang gewacht hebt? U heeft gezegd dat u heeft gewacht tot uw moeder is overleden. Vindt u het niet jammer dat u zo lang gewacht hebt? Ik was er stiekem wel al twee keer geweest. Ik was op mijn vijftigste voor het eerst. Maar toen durfde ik niet uh, dingen te exploreren. Ook... Uh, ja, mijn moeder is een bijzondere vrouw geweest. Op haar 22ste verliefd geworden op een zeer donkere man. Het land in. In de verste buitengewesten heeft ze gewoond. Een heel ander idee over Indië dan men gewoonlijk heeft in Nederland. Niks hallo luidjes en bij de gouverneur op de thee en wit gekalkte schoenen. Maar tussen de koeboes in Sumatra of ver weg op de Molukken. Gebieden die moesten worden opengelegd. Geapeseerd met een man die aan de kant stond van het gezag. En vermoedelijk dat ook met een geweer moest dat ik in het album de foto's gestuurd en de boerenfamilie van mijn moeder, zie je voortdurend haar man met karabijnen en jongens op heuvels tussen de pisaanbomen. Uh, maar mijn moeder was ook een stevige aanwezigheid. Uh, u weet er is niks dodelijker dan moederliefde. Uh, dus ik was ook, misschien bang is het woord niet, maar ik was beducht. En, ik, en aangezien ik uh, ook dingen wilde exploreren die mijn moeder liever onder het karpet hield, uh, wachtte ik maar op haar dood. Maar ik, uh, ik moest, moest er wel mijn pensioen voor halen. Ja. Uh, dat mijn moeder niet dood te krijgen zoals ze zelf ook zijn ja. Echt, op een paar weken na honderd, maar toen wist ze al dat ik op reis zou gaan maar toen zat ik al met mijn lesboekje Bahasa Indonesia met haar te oefenen mm -hmm. en zij herinnerde zich niks maar als ik het dan deed dan verbeterde ze wel mijn fouten ja. uh, dus het zat er wel maar het zat er onwillig ja. uh, en ik had mijn moeder al eens eerder geïnterviewd uh, toen zij tachtig was en dan vraag ik trouwens iedereen aan die hier ouder ouders heeft of ooms en tantes Interview die mensen. Uh, en hoe doe je dat? Door vragen te stellen. Maar natuurlijk niet met een tape recorder. Want dan kijk je elkaar aan. Je moet het doen als een psychiater het doet. Met een schrijfblok. Je schrijft het op. Je kijkt niet naar vader, moeder, oom of tante. En je begint met details. Bijvoorbeeld dat je, hoe het geld in elkaar zat. Uh, hoe een vogel klonk. Hoe het was als het geregend had. Je begint met sensaties. En dat wil nog wel eens herinnerd worden. Nooit met de pijnlijke dingen. Die komen vanzelf. En als je dan het anderhalf kladblok volgeschreven hebt, dan, dan interview je niet meer. Dan kijkt je moeder de, naar de lucht en ziet ze haar verleden. En ik ben, als het ware de psychiater van mijn moeder, en vraag onbeschaamd. En heb je dan lekker gevreeën? Wie durft dat aan zijn moeder te vragen? Maar na twee dagen, jawel, na twee dagen komt dat los. En, en zo heb ik dus een schat aan informatie gekregen. Maar dat maakte me nog beduchter om te gaan. Hm. Omdat ik toen pijnlijke dingen wist. Die ik trouwens ook hier niet met u deel, maar wel straks in een roman. Ja. Want dan kan ik zeggen dat het allemaal gelogen is. Ja. Want ik heb de eerste zin al klaar. Mijn moeder was een leugenaar. En ik ben haar zoon. Ja. Dank u wel. Ja, nog een. Dit u. De, nog een u. Ja, Allereerst een complimenten voor uw serie, want ik geniet er echt van. Velen uh, met mij, denk ik. Wat mij opvalt, inderdaad, als u door het land zo trekt, Wat opvalt als ik door het land trek, ja? Dat, uh, dat eigenlijk het gevoel krijgt dat de Nederlandse periode gewoon niet meer dan een voetnoot is. U speelt Wat opvalt is dat de Nederlandse periode niet meer dan een voetnoot is. Ja en nee. Dat is het in zekere zin. Vooral als het niet wordt onderzocht en niet over wordt gepraat maar in zekere zin is het ook een belangrijke voetnoot... want het geeft ook toegang tot het verleden van Indonesië... en tot het tot, tot bouwen van een, een nazistaat. Als je nu uh, een, een, een lokale taal wil bestuderen... dan zijn er tussen de 200 en de 400... die zijn allemaal beschreven in het Nederlands door antropologen. Wil je dus die talen uh, vinden... We, want allerlei mensen haken, ondanks het feit dat je een eenheidstaal hebt... ook naar wortels... Wat, sprak, wat spraken mijn ouders? Waarom spreken we hier anders dan in, op dat en dat eiland? Dan moet je eigenlijk Nederlands kennen en de Nederlandse geschiedenis voor een deel kennen om daar toegang toe te krijgen. Ja, dat is iets onhandigs, maar het is nu wel een feit. Dus in die zin heeft Nederland ook eigenlijk veel gedaan in, het, in, in, in kaart brengen van die hele archipel. Uh, de eenheid die gesmeed is te vuur en te zwaard door Van Heuts en zijn mannen... ...is ook een, een, een, een pijnlijke realiteit van de Nederlandse aanwezigheid. In die zin was het geen voetnoot. Maar om nou te zeggen dat iedereen nog elke dag uh, denkt aan Nederland... ...dat we een grote rol spelen in de economie... Uh, ...daarvoor hebben we, en dat is een talent dat Nederland niet heeft... ...te veel verpest. Omdat we vasthielden aan uh, Nieuw-Guinea, daarmee is het echt helemaal misgegaan... En ook omdat we niet inzagen dat die nationale aspiraties er waren. Dat is iets wat mij het meest verbaast. Dat is de vraag die ik niet aan mijn moeder heb gesteld. Maar die ik wel ga stellen als ik het boek schrijf. Maar, heel grappig. Mijn moeders man, broer, studeerde in Rotterdam. Naar de economische hogeschool. Daar studeerden in de jaren dertig allemaal jonge Indonesiërs. Die het woord Indonesiër daarvoor het eerst hebben gebruikt. Dat zijn later jongens geweest die... ...banen hebben gekregen bij Sukarno in de regering... ...en bij Soeharto omdat het economen waren. En sprak ook over de e Hollandse economen. Dat waren dus Indonesische jongens. Dat woord Indonesië hebben ze gehaald uit een Duitse studie... ...een antropoloog uit de 19e eeuw die dat woord geëikt heeft. Die had het over Micronesië, Polynesië en Indonesië. Dat was de archipel. Die jongens kwamen op de boerderij van mijn moeders vader. Denk in, een jong meisje ziet die prachtige jongens... En die raakte dus geïmponeerd door die verhalen van deze man. Maar ze werd verliefd, gek genoeg, op iemand die aan de kant van het gezag stond. He, dus die, die stond voor de, voor de Nederlandse tucht. Dus daar zit al een verscheurdheid in, die vrouw. Uh, maar ook een verscheurdheid in dat land. Want uh, alles wat uh, nationalistische aspiraties had, werd uiteindelijk verbannen. Naar boven die goel op Nieuw-Guinea of wat dan Papua is, naar, naar, naar de Banda-eilanden, op allerlei verschillende plaatsen. De Nederlanders hebben het concentratiekamp redelijk uh, goed verfijnd in Indonesië. Er is een beroemde brief, geloof ik, of van Hatta of van Shagir. Ik weet het niet, Verena zegt, wat hebben jullie, Nederlanders, toch over die Duitse. Shagir was het, over die, over die concentratiekampen jullie hebben die concentratiekampen in, in, in, in Indië geperfectioneerd en dat is iets wat wij niet weten in onze geschiedenis, dat wilde ik ook ja, niet zozeer laten zien, want ik vind het niet goed om een film te maken waarin je maar één standpunt naar buiten komt, voortdurend die nuance, want ik was natuurlijk aan het begin als de dood. Ik of ik wil eigenlijk wel antwoord geven op uw vraag, maar dat komt zo wel <lacht> als de dood bijvoorbeeld, dat, lang is onze politiek ten aanzien van Indonesië bepaald door de veteranen, maar die die veteranen waren ook maar jongens, van vaak 17, 18, die, die, die, wel, die, die na de oorlog hier nog eens even zelf wilden vechten. Uh, en toch dacht ik, we moeten ook hun kant laten zien uh, en hun strijd vertellen, uh, opdat ze niet de hele tijd zitten te grommen tijdens die serie. Uh, en Dat is tot nog toe redelijk gelukt, hoewel ik gek genoeg wel veel boze opmerkingen heb gekregen, maar dan van... ...van, uh, laten we zeggen, Indische kant hier... ...dat ik bloemen heb gestrooid op het graf van Sukarno. Want, ja, dat is ook zoiets... ...er leeft in, in de, in de, in de Nederlands-Indische wereld over het algemeen... ...een redelijke verontwaardiging. En die verontwaardiging is terecht. Hè? Uh, de lonen zijn niet doorbetaald, er was geen begrip... ...alle Hollanders hadden in het verzet gezeten... ...en tulpenbollen gegeten en jullie komen een banaan trekken uit elke boom... Dus die Indo's, moesten, en die Indo's in moesten hun mond houden. En die verontwaardiging wordt gekoesteld. Het allerergste wat je kan doen, is natuurlijk die verontwaardiging afnemen. Want dan heb je helemaal niks meer. En die nam ik af. Uh, maar goed, dat, dat probeer ik dan toch met een aardige antwoordkaart uit te leggen. Dat vroeg u ook alweer? Voetnoot. Voetnoot. Ja, ja, ja, in mijn verhalen probeer ik uit te leggen dat het dus meer dan een voetnoot was. Die ik dacht niet. Is mijn spoor. waar ja. het komt de ja. We gaan naar de laatste of vraag. de ja. twee laatste vragen dan. Heeft u uiteindelijk het gevoel dat u datgene gevonden heeft wat u heeft gezocht? Of ik het gevoel heb dat ik gevonden heb wat ik heb gezocht? Nee, ik ga nou nog een keer. Ja. Uh, nou misschien beter zoeken. Het is, we hebben ons ook een beetje laten optillen en ook werken met, met ongemak. De eerste reis was zeer ongemakkelijk omdat we een minder meekregen... Die, die ons toch danig in de war zat. Uh, of het dwars zat. Uh, dat een minder is een spion. Die dan door het ministerie van Media uh, meegegeven wordt. Uh, uh, er is toch een zeker wantrouwen. Als een Nederlandse filmploeg gaat. Maar nu krijg ik. En ik kan het aantal, Ik heb het gisteren op mijn iPhone. een uh, sms van de Indonesische ambassadeur. die het zo'n mooie serie vindt. En dan denk ik: God, hebben we het wel goed gedaan? Ja, ja. Uh, dat als autoriteiten het goed ja. gaan doen, dan is er iets mis. Ja. Ja. Maar ik ga nog zoeken. Ik ga, ja. nog zoeken. Ik ga nu. Uitgebreid naar Sumatra en ik wil nu, want ik heb fantastische foto's van mijn moeder in een witte jurk tussen de koers, een, in, een boerenmeisje van 4, 25 tussen al die geweldige mannen met stokken door de neus en, wit en geweldig. Dus dat, dat wil, ik, uh, nou, daar wil ik heen. Oh, nou die mevrouw Oh, nou, die mevrouw. Ja. Hier. Ja, hier Is uh, Indonesisch... Doe maar dan toch met de toeter. Ja, maar dat is mijn toeter. voor de radio. Toeter, ja. de radio um, <laughs> Is Indonesisch uh, uw favoriete eten? Is Indonesisch... Ja, dat mag ik wel zeggen. Indonesisch is mijn favoriete eten. En als kind natuurlijk in het huis werd het gegeten. Mijn vader was een geweldige kok. Hij was weliswaar een militair. Maar een schort stond hem veel beter. <laughs> Uh, en ik kon heel goed koken, en eindeloos en pannen. Die, en het raar is, dat, ik weet niet hoe dat nou zit. kijk je dat af als kind, want ik was tien toen die doodschong, en verder heb ik mijn vader geheel verzonnen, maar ik kan heel goed koken. Maar mijn moeder kan helemaal niet koken, die kookte alles drie kwartier, dat had ze ook in de tropen geleerd. <lacht> en ik, wat, ik weet nog dat ik op kamers ging wonen, en 21 was, toen ontdekte ik dat de gekookt ei van binnen niet blauw was. <lacht> dus, uh, maar Elisee, het is dus lekker, wat je kan van tevoren opdoen. Dus als je dan ontvangt, dan staat het allemaal klaar. Nou, Adriaan, je kunt er uren doorgaan. Maar dat kan echt niet. Hartelijk bedankt, het was echt fantastisch. En. Okay. Okay. Nou, tot zover, Adriaan van Dis vanuit de Oude Zaal van de Melkweg. Afgelopen maandag tijdens Indomania. Komende zondag is dan de laatste aflevering van Van Dis in Indonesië op Nederland 2. Ik heb een prachtige nieuwe plaat. Echt, uh, hij komt, het uh, is een nieuwe club uit New York. Heritage Blues Orchestra. Er zijn allerlei oude blues classics Ze zijn opgepoetst, opnieuw tot leven gewekt. Ik vind het echt super. Drie zangers, twee gitaren, drums, percussie, mondharmonica... En dan die blazers, trompetten, tuba, trombone, saxofoon. Wauw jongen, dat swingt. Nou, ik ga daar straks uh, meer van draaien. Maar eerst dit. is dus nog even zonder de horn section. Het is een echte blues classic afgelopen. Nou, dat is een lelijkerd. Uh, we gaan het mysterie van e Emily spelen. Uh, u weet het. Uh, Jan Nebo is even een mooie tekst geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. En uh, dan moet u bellen. Hè, 0800 111... Wat is het nou? Dan moet je niet meer nadenken. 1121, -1 -1, ja, maar dan ga ik opeens nadenken. Dan weet ik het niet meer. En dan uh, kan u knijpkatten winnen. Hè, na het eerste fragment drie. En na het tweede nog uh, twee. En na het laatste nog eentje. En ik zou zeggen, hier komt-ie. Je had dus ooit die meubels van kant en klaar. Nou kon je wel over die kekke uh, die, die uh, tinabureautjes zeggen. Uh, uh, nou, ik ga even over die. Je had dus ooit die meubels van kant en klaar. En dan kon je veel over die kikke tienerbureautjes zeggen. maar niet dat ze kant en klaar waren. Dat kikke meubeltje. waarachter de jaren 70 tiener trouwens nog niet doodgevonden wilde worden. dat was gewoon een stapel plankjes in een toegestuurde kartonnen doos. Niks klaar dus. Het waren jokkenbrokken, die lui van kant en klaar. Maar dat vonden we niet erg. Waarmee we maar willen zeggen. de waarheid. Ja, ach, de waarheid. Wat is nou eigenlijk waar? De waarheid wordt permanent verbouwd, omdat de waarheid ons eigenlijk nooit echt bevalt. En soms achterhaalt de waarheid inderdaad de leugen. Nou, zelfs dan is er geen enkele reden voor paniek. Nou, ik hoop dat u eruit komt. Het is 0800-1121. Als u denkt te weten over wie of wat dit gaat... En, uh, nou ja, oh ja, dat heb ik helemaal vergeten te zeggen. Je, krijgt dus ook nog, je kan ook nog een boekje van, uh, van Charles van den Broek winnen. Waarin hij dus een aantal liedjes van Cornelis Vreeswijk verstript heeft. Want het is 25 jaar geleden dat Cornelis Vreeswijk helaas is overleden. En we gaan nu een plaatje van hem draaien. Mijn gitaar Ik noem hem gewoon weg maar Pietje En als hij maar ademt Dan klinkt er een snaar En als ik hierbij ben Dan grijp ik ernaar En maak een klein melodietje Er woont een vogel onder mijn tong zal heel waarschijnlijk een zij zijn En als ik maar fluister, dan maakt ze een sprong Ze dacht waarschijnlijk dat ik iets zong En daar wil zij altijd bij zijn Dingen. Er zingt een vogel onder mijn haar In ongelooflijke veren Zij zingt voor Pietje in mijn gitaar Kunt u er horen, luistert u maar Dank u wel, dames en heren Dat is uh, aan de telefoon Inge. Goeienacht, Inge. Ja, hallo, Adeline. Hoe komt het dat je nog wakker bent? Uh, nou, Jij houdt me wakker met dat programma van je, want ik moet al zo verschrikkelijk lachen. Dan kan ik niet slapen. Vond je het niet leuk met Leon? Ja, geweldig. Wat praat die man leuk, zeg. Ja, je moet echt een Tot keer naar zo'n voorstelling. Zo onsamenhangend, maar je, je blijft luisteren. Ja, precies. Nou, Je moet absolu absoluut een keer naar zijn voorstelling gaan, Mondo de Jonen. Ze zijn allemaal... Oh, ik, ik heb slechte lijn met jou, joh. Echt waar? Ja, oh, jammer. ja. Je verstaat me wel? Ja hoor, maar dan moet ik heel goed luisteren. Moet ik heel hard schreeuwen hoor. Oh, ja. Ik mag gauw het antwoord zeggen. <laughs> ja, wat denk jij? De Hubo. Hoe kom je daarbij? Nou, ik hoorde dat over die diezelfde. Uh, die kant en klaar? Plankjes en zo, ja. Ja. Nee, nou, het is, <laughs> het is helemaal fout. Hè, <laughs> verdorie. Verdomme. Jammer. Nou, blijf luisteren en als je het wel weet, bel je nog een keer, oké. Okay. Ja. Nou, graag. Oké. Okay. ging je. Nog een fijne avond, dag. Ja, doei. Het is wat jammer dat uh, die mensen dus mij niet goed verstaan. Want dan kan ik dus niet lekker met ze kletsen. Nou ja. Goed. Uh, hier komt het tweede fragment. Wat is onze intuïtieve eerste stuiptrekking wanneer we met die soms toch wel vervelende waarheid worden geconfronteerd? Dan doen we wat in elke Engelse, Duitse, Amerikaanse of Scandinavische of Nederlandse tv-serie gebeurt zodat de held van die serie, bij voorkeur gehuld in een wat morsige regenjas en altijd matig gehumeurd, aan de slag kan om iets te bewijzen. En wat valt er dan aan te tonen? Dat er gejokt wordt als we beweren, wat ten C. zong in dat liedje Good Morning Judge. He, want daar wordt gezegd, I didn't do it, I wasn't there. Nou, die eerste bewering zegt niks, want dat zeggen ze allemaal, I didn't do it. He, dat denkt de rechercheur. En de tweede zin is van meer belang wasn't there. Ja, dat zullen we nog wel eens zien, roept de oude politieman tegen zijn domme maatje. Roepen dat je er niet was, dat is niet bijster origineel. 0800-1121. Het is wel een hele moeilijke deze, denk ik. Ja, ik ben benieuwd. Oh, wat gaan we draaien? ja 20, uh, oh, mag ik niet meer 20 april te zien in de Oosterpoort in Groningen. Verder nergens in Nederland. De Ukulele Orchestra of Great Britain. Vijf mannen, twee uh, vrouwen, zes ukuleles, een basgitaar. het ja, begon zo 25 jaar geleden als een grapje. En nu spelen ze wereldwijd. Well, I remember all the house parties that took place. Playing in my bed upstairs, and we could still feel the bass. My cousins and my brothers, we'd sit up all night. Listening to my family, far into the morning light. Remember my first days at school, I was so innocent. I just wanted to learn, and never been so content. But Dynamite. The miss Dynamite I'm just Miss Dynamite. Harry, Goedenacht, Harry. nacht. Harry? Uh, uit Koten, vlakbij Doorin. Ja, klopt. <laughs> heb jij de radio aanstaan? Ik hoor mezelf terug. Echt waar? Ik hoor echo. echo. Zo, zo hard praat je toch niet? Hè? Nee. Dat kan niet maar jij kan, mij niet, jij kan me in ieder geval goed horen. Goed zo, ja, ik wel. Wat heb je vandaag gedaan, Harry? Weinig. Weinig? Oh. Weinig. <laughs> En beviel dat? Ja, beviel prima. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, uh, zeg maar, wat denk jij dat het is? meubelen. Hoe kom je daar nou bij? Nou, daar heb ik ooit wel eens een, uh, iets van gehad. Ja, maar waarom zeg je nou pastu Waar, ik Het slaat toch helemaal nergens op? Ja, zo heet het dat bedrijf. Ja. <laughs> ja, dat begrijp ik wel. Maar dat is toch niet, uh, dat, daar zijn we toch niet naar op zoek, naar pastu meubelen. Ja, ik had het idee van wel. <laughs> Ja, wat grappig. Wat grappig, Harry. Ja, ja. ja. Hey, en waarom ben je nou, nog wakker, het wordt, Harry? Het wordt pas leuk als het echt is, natuurlijk. Ja. Waarom dat ben je nog wakker? moest kan ik je niet horen. <laughs> nou, ik vind dat hij daarmee wel een knijpkartje verdient, hè? Je wordt steeds zachter. Ja, nee, ik zei iets uh, on the side... Uh, maar ik vond dat wel een, een knijpkat waard, dat iemand zei, waarom ben je nog wakker? Nou, ja. als kan ik oh, je ja. niet hoor. Wat goed. let je. Ja, wat let je. Nou, blijf dan maar aan de lijn. Maar het is wel voor de he rest helemaal fout. Nou, dat is jammer. Oké, okay. <laughs> doeg! <laughs> Doei, daar. En dan hebben we Ed. Hoe is het Ed? Dag Adeline, heel goed, dank je. Fijne week gehad? Ja, ik ben gisteravond naar een uh, concert geweest van Rob de Nijs. Oh! Ja, moet je van houden natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is zeker. Maar wij zijn fan van Rob Nijmegen Nou, hartstikke de leuk. Ja, Oké. Okay. Als iemand op zijn 69 nog presteert, nou, ik neem het petje er voor af hoor. Ja, dat blijft een jonge knul, hè? Het is echt een goede stem nog, werkelijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus hey, je hebt heel erg genoten. Ken, ja, natuurlijk. Je kent de liedjes wel van vroeger. Ook de Malle babben en zo. Maar ja. ook de, de gevoelige liedjes van tegenwoordig. Uh, heel goed. Heel ja, mooi. Oké. Okay. Nou, fijn. Leuk om te horen. Ed, wie denk jij dat het is? Ja, ik toen meteen een andere, Willem van Oranje. En hoe kom je daarop? Omdat. Jullie hadden het over leugens en, ja. en, en, en, en, en dingen die veranderd worden door de geschiedenis. Toen dacht ik, ja, die moord. Hij zal nooit gezegd hebben. Mijn, mijn, had medelijden met, met mijn mens of zoiets, hè. had hij toen gezegd. Wel ja, was, dat was ook weer zo'n zin. Ja, die is helemaal niet gezegd. Dat was gelijk op slag dood. Ja. Maar het kogelgat daar zo in Delft, dat is dan weer wel. Echt. Oh ja, zoiets. Ja, ja, ah, nou, ja. ja. Oh, wat grappig. ja, ja, ja. ja. Nou, uh, uh, je zit wel goed qua actualiteit, want dat is dus net bekend geworden, maar het is voor de rest. Hé! wil uur de Ronnovaan, je doorstelt die Oké. Fout. Goed. <laughs> Volgende keer beter. Oké, okay. dag Ed, dag, fijne dag. nacht. Hoi. Uh, zullen we nog een keertje uh, uh, uh, nummertje draaien? Want ze komen dus in de Oosterpoort, hè? Uh, heb ik dat al gezegd? Dat uh, Ukulele Orchestra of Great Britain. winds blowing the creatures of the night are abroad <laughs> and over there in the ruined churchyard in the ruined church steeple the cracked bell is being act night breezes suddenly i heard the plaintive cry of a young mexican girl all right my lover <laughs> Mooi hè? Dit stukje vond ik uh, op de site van uh, de Oosterpoort. Dit is dus een uh, live uitvoering van uh, de Ukulele Orchestra of Great Britain. 21 april, uh, 20 april in, uh, in Groningen dus. En ik vergat dus net iets. Ik weet niet wat ik zit te rommelen. Komt misschien door Roos, die zit hier naast mij. Roos Polman, ze is de dochter van, uh, weet je nou, uh, Paul Polman, en die was hier uh, de drummer van het Stubs, ja. Ze zei, mag die dochter van mij niet eens een keertje meelopen? Want die, jij zit bij Dorst. Vertel eens even, wat is dat Dorst? Doet hij het... Uh, uh, Anne, kan die microfoon open? Ja. Hoi. hè? Huh? Ik zei hoi. <laughs> wat is dat precies, Dorst bij VPRO? Uh, dat is het jongerenplatform van de VPRO. En het is een online magazine. Uh, www.vpro.nl slash dorst. En we hebben ook een pagina in de VPRO-gids... En, en wat doen jullie dan? Uh, artikelen schrijven, interviews en gekke filmpjes maken en van alles. En dan je bent ik... er helemaal op je plek? Ja, heel erg. Ja, Ik kan alles doen wat ik leuk vind. Nou, dus dat super. is super. Uh, gek, ja. Nou, okay. Ik ga nog uh, vaker naar kijken. Um, ik ga, moet even, even door in het spelletje, want anders loopt alles helemaal uh, uit elkaar. Want ik moet nog een fragment lezen. En dat vergat ik dus net. Ik ben echt een suf uh, kutje. Hier komt het bedje en dan komt het laatste fragment. En dan weet iedereen vast... Uh, die Emily is. Af, hè? En dan blijkt dat je er dus wel was. Je hebt de kwestie dat vervelende dingetje van drie decennia terug... steeds voor je uit en van je weg weten te schuiven. Met geld is veel te koop. En met macht ook. Maar de waarheid, ja, blijkt een weerbarstig ding... Je bent na een tijdje wel klaar met verbouwen. Je bouwstenen zijn op. De aannemer wil niet meer voor je werken. En wat moet je dan met die waarheid? Nou, gewoon zeggen dat alles eigenlijk wel klopt. Maar ja, wat geweest is is geweest. En je bent nu een heel andere man. Met heel andere verantwoordelijkheden. En je staat boven zoiets ordinairs als de wet. De wet? Ha, dat ben je zelf. Soms hoopt de mens dat die bestaat, hè? die Petrus aan de hemelpoort. Wegsturen die handel, als het zover is. Onder applaus van dat groepje hemelbewoners. Die mensen in dat fort destijds. Nou, nu is hij wel duidelijk, hè? 0800-1121, als u het denkt te weten. En wij gaan gewoon nog een lied van... Uh... Van de Heritage Blues Orchestra draaien. He, de kern van het orkest, dat zijn vader Bill Sims. En dochter Janie en Junior Mac. En voor op de cd staan ze bloedserieus. En achterop hebben ze lol. En daar staat dan uh, ook saxofonist Bruno Wilhelm. Uh, nee, Bruno Wilhelm, want dat is een Fransman. Uh, die staat er ook bij. Nou, hier een bijzonder lied. Helemaal a cappella. Levy Camp Holler. Dat is een veldlied, hè? zoals die tijdens het werk gezongen werden in het zuiden van de States. Ellen uh, Lomax, die mogen we wel eeuwig dankbaar zijn dat hij zoveel heeft vastgelegd. Whoa! I woke up this morning and I was feeling bad. Woke up this morning and I was feeling bad. Thinking about all the good times I'd had. Thinking about all the good times I'd had. Oh, she brought me my breakfast, I didn't know my name. She brought me my breakfast at the door, my name. She said, give it to the law, get kidder with the brass-darp heads Give it to the long glass kidder with the brass of hats. If you're going down to Mr. Charlie's and you don't want to get hit, go down by the border with the boys that work. Go down by the border with the boys that work. Up the road mooi toch ik vind het echt heel mooi uh, aan de telefoon, is dat dezelfde Inge weer? Ja, het is gelukt. Oh, nou heel goed Inge. Hé, hey, en ik moet toch ook even vragen, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik ben vandaag vanaf Baren naar Hilzo gefietst. Zo. Bij bijeenkomst van, dat heet de familie. Ja. Dat zijn allemaal mensen die hebben niet zo'n heel leuke familiebanden en hebben elkaar maar opgezocht. Oh, wat slim. Ja, goed hè. Ja. En dan nemen we allemaal wat te eten mee en dan uh, wordt het altijd een leuke onzinnige... Bende. Ja. En we hebben vanavond uh, gezongen op een gegeven moment. daar zijn we mee geëindigd. En wat hebben jullie gezongen? Eh, uh, ja. Nou, ik ben net zo'n soort jukebox Er komt bij mij altijd van alles uit. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar, maar gewoon uh, popliedjes uh, Abba heb ik nog gezongen. En anderen meegezongen. Ja, het, het werd in ieder geval heel leuk. Heel gezellig. En uh, Ja. moest ik te gauw naar huis fietsen. Ja. Want anders had ik te veel op en dan had ik dat niet meer gehaald. Oh, nee, nou ja, ja, maar je fietst er zo weer uit, toch? Ja, ja, ja dat, dat, gaat er fi dat is heel raar. Als ik drank op heb, kan ik altijd wel goed fietsen. Ja, toch? Ja, en dat ben je is zo lekker? Ja, dat zo dat ik dat heb. <laughs> ja, nou, ik was bij mijn moeder een kaartje leggen. En, uh, kaarten leggen? Een kaartje leggen. Nou, gewoon kaarten. Oh ja, oké. Okay. Ja, met mijn moeder en mijn doch dochter. En, uh, en als mijn moeder dan uh, een, een jongen klare neemt, dat is echt zo I grappig. Je valt een beetje ja. weg, Nee, ik niet? praat dan in, uh, iets zachter opeens. Maar ik bedoel, waar we zeggen, als mijn moeder een borreltje op heeft, dan is ze echt een knuffelkonijn. Dat is niet te geloven. Oh, wat heerlijk. Ja, ze is heel erg grappig. Ja. En dan gaat ze ook een dutje doen, even op de bank. Oh ja. <laughs> maar goed. <laughs> Volgens mij lijkt ze een beetje op mij. Oh ja. <laughs> Nou, zij is 87, maar uh, still going strong. Hé, hey, um, uh, uh, wie denk je eigenlijk dat het is? Uh, nou ja, ik denk Boutersen. En hoe kom je daar zo op? Uh, de waarheid, 30 jaar achter je aanschuiven, ja. voor je uitschuiven, de waarheid, ja. ja. Ik moest aan Boutersen denken, maar eigenlijk kwamen alle politie door mijn hoofd door. Oh, oh, oh. Nee, maar je ja, hebt allemaal boeven volgens mij. Ja, precies. Nou, Inge, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Echt waar? Ja, natuurlijk is het Boutersen, ja. ja. Wat Oh, ik heb een knijpkat? Ja! Nou, moet je er nagen, wat een gelukkig heb, joh. Ik heb jou eigenlijk voor de tweede keer aan de telefoon. Dat viel ja. nog niet mee, hoor. Oh, nee. Nou, nee, je, was, want, je was gelukkig de eerste, want daarna belde Rutger ook en heel veel anderen. Die wisten natuurlijk ook allemaal dat Bouter was toen. Maar jij was de eerste, dus... Nou, heb ik een knijpkat gewonnen, dus blijf even aan de lijn. Dan noteert Francis je gegevens. Ja. En een uh, hele fijne nacht nog. Ja, nou, ik vond het al heel eer dat ik jou nou eens aan de telefoon had, want het is... De eerste keer dat ik het probeerde... Oh, nou kan je nagaan. Ja, kun je nagaan, hè? Volgens mij gaat mijn leven de goede kant op. <laughs> Oké, okay. hey, wel te rusten voor Dankjewel. straks. Daag. Dag Adeline. Oh, uh, wauw. Goed, uh, ik ga weer die Heritage Blues uh, Orkest draaien. Uh, Nina Simone zong het volgende lied natuurlijk prachtig. Maar deze versie van, uh, van, uh, nou, van dat orkest met Chaney Sims vind ik ook erg mooi. Dat is Sea-Line uh, Woman. Ah. See? Ik heb nog een, een minuutje over. Dus ik, ik dacht, ik doe weer een mooi gedicht van Ingmar Heitje. Uh, ik vind ze allemaal prachtig. Ademhalen onder de maan, uitgeven op het podium. Het gedicht Chaser. In Amerika houdt een border collie duizend speeltjes uit elkaar. Feilloos haalt ze pop of rubberkip of bal of frisbee tevoorschijn uit een andere kamer. Van achter een zwart gordijn. Ik weet inmiddels wel dat ik besta. Dat falen even weinig zegt als slagen. Dat vragen die beginnen met waarom verkeerde vragen zijn. Dat ik daardoor niet goed slaap. En als ik slaap, hardneken van gordijnen droom. Afgezien daarvan ben ik een hond. Iemand leerde me de woorden. Fluistert in mijn oor over twee kamers. En wat waar vandaan te halen. En ik ren en ik blaf. En ik doe apport.